Nou, daar hoor je echt stil van. Dat was Eva van Pelt. Die was... Uh... Oeh. dat Oeh. gebeurt van alles, nog. Nou, uh, dat doen we maar eventjes weer. Goed. Uh, dat was Eva van Pelt dus met Alleen van haar album... Uh, uh, van haar album Liever Alleen. Maar wij zitten hier niet alleen. We, zitten, we hebben hier te gast uh, Jur van Gestel. hoofdradio uh, Radio uh, lokaal op Grolen. En uh, linda is er ook nog steeds, dus ja. we zitten niet helemaal alleen hier in de lekkere studio. Uh, yeah. um, we hadden het zo over uh, de, de, de log is, televisieradio heeft weer een, een, een bloeiperiode gehad. Ja. Um, ik heb het eigenlijk al een beetje gevraagd, maar hoe zie jij de toekomst van, van de log eigenlijk? Waar, waar, heb jij een bepaald beeld? Eh, soms, sommige zenders hebben een bepaald uh, doelgroep die ze willen gaan doen. Ja. Uh, uh, Tilburg, die wil graag uh, uh, voor de jeugd. Maar de log. Ik denk, uh, um, ja, als, als ik naar een persoonlijke visie ga kijken... en waar ik ook naar streef binnen de radiotak... is om een omroep te maken voor iedereen. Mm. Dus niet per definitie, zoals bij andere omroepen... dat ze zeggen van ik wil alleen jongeren aanspreken... of alleen 65-plussers. Nee, gewoon voor iedereen. En dat er, dat er een, een, een juiste verhouding bestaat... Tussen uh, het aantal programma's wat, wat zich focust op jongeren of voor senioren of zo. Maar dat het gewoon gelijk is. Dat het gewoon, dat het gewoon voor iedereen binnen en of en, en Goorlen omstreken, dat er gewoon iets, dat er gewoon een programma is, als radio of tv. Dat gewoon voor hem of haar aantrekkelijk is. Dus, dat, je, dus dat, dat, dat iedereen gewoon wel een reden heeft om te kijken of te luisteren. En ja, en de, ja daar zullen we. Zullen echt, we zullen echt wel. Uh, we hebben nog een hele grote inhaalslag te maken. Uh, uh, maar we, ja, we zijn op weg. Nou. En ik, ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat we in het afgelopen anderhalf jaar ongeveer. Dat we, ja, we zijn op weg en we gaan de goede kant op, denk ik. Nou, een mooie maar... afsluiting. Yeah. Ja, en we sluiten af met uh, you two when I look at the world. Ja, en je, dankjewel voor je komst in de studio. graag ja, gedaan. Veel dankjewel. Met ja, alles succes je... met alles. In de aardwetenschappen ja, en bij BNN. Ja. Dankjewel, komt goed. <laughs>